Jemenitische functionarissen zeggen dat er vier luchtaanvallen zijn uitgevoerd. De Amerikaanse raketten hebben zwaar wapentuig, tanks en andere voertuigen vernietigd die de strijders op het leger van Jemen hadden veroverd. Zaterdag kwamen bij Amerikaanse aanvallen zeker 18 militanten om het leven. Jemen zegt dat zijn luchtmacht niet de capaciteit heeft om in het donker luchtaanvallen uit te voeren. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn veertien bouwvakkers om het leven gekomen door een brand bij een hotel in aanbouw. De mannen sliepen in tenten op de bouwplaats en ze zijn gestikt door de rook. De brand is mogelijk veroorzaakt door kortsluiting. Het weer het is nevelig, temperatuur ligt rond 5 graden. In de ochtend vooral in het oosten grijs, in de rest van het land zonnige periode en het wordt 10 tot 14 graden.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 een kapitaal Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder maar mezelf des te leuk en interessant naast jou naast al, Ik ben jou de grootste want als jou ben ik de beste gaafste, koelste, heefste stoerste, liefste, beste vrijste, slimste en de aller allerleukste die ik ken Jij zo stabiel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 De beste, haafste, koste, hipste, stoerste, liefste, beste, fijntje, slechtste, bij de aller, allerleukste die ik ken. En ik ken veel mensen, heel veel mensen, leuke mensen, mooie mensen, slanke mensen, hippe mensen, slibber mensen, bij mensen, bij de, mensen, de leukste. Honey, It cause it's moving faster than the speed of sound I left you a lizard by the lake, my lover, it's a song